De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. Geschreven door Peter Reumer. Vandaag, sterallures. Ja, gezellig. Zo s'avonds thuis vind ik echt gezellig. De hou ik van verhuizeligheid. Ik ben een... Uh... Type. Dat heb ik vroeger anders nooit wat van gemerkt. Je was altijd weg. Ik, hè? Ja, nee, ja. Dat kwam door je moeder. Doordat ze kreeg kwam dat. Die maakte het niet huiselijk. Ze had altijd met de zeuren. Moest je alle dagen in de kroeg? Maar dan ben je nooit thuis. Omdat het niet huiselijk was. Dan was ik nooit thuis. Zeg, hè. Toos, mag ik een, een kano? Nou, ze staan ervoor. He? <laughs> gezellig. Het dit is al je derde kano. He, ja, ik vind het gezellig. Jij bent geen mens. Je bent de roeivereniging. Zeg, moet uh, jij die toos? Nee, dankjewel. Ik moet naar de tandarts. Ik heb last van mijn kies. Moet je laat toch trekken, die rotzooi. Naar je lekker gebied. Hé, je bent inderdaad heel gezellig vanavond, zeg. Ja, Gelukkig. Zeg, zou dat nou komen dat die pingpongbal er niet is? Wie? Dat de Betje, hoe, hoe, hoe heet die dinges? Je bedoelt mijn zwager. Zeg, waar zit die trouwens? Toen ik hem het laatst zag, zet hij in de kroeg. Harry? Ja, precies, die. Als die thuis is, hangt dat altijd een soort constante bewolking. Net alsof je pelleboer over de vloer hebt. Wat moet hij nou in de kroeg? Hé, eh, al sla je me dood. Ik krijg er ook zo'n uitslag van van die man. Hé, huh, enge man. Net als van chocola. Jokergevoel. Voor kamers heb ik het niet, maar voor chocola. En van die kwakbol Hij had er een van de afspraak? Nee. Zo is het gezellig. <laughs> Hartstikke gezellig. Oh, hij komt. Hij komt erin. Zo, Beek. Beek, waar zit je? In mijn stoel. Wat dacht je dan? Nee. Oh, nee. Zie je nou, je voelt gelijk. Tocht. Als die binnenkomt, je moet onmiddellijk meekomen, Pep. Doe de deur achter je dicht, Harry. Je tocht voor nee, opa. Nee, ik, ik moet meteen weer weg en jij moet mee, Pep. van naar Naar de café, naar Toon. Het gaat om je fietsjestalling. Ja, kom zeg, ga als iemand zijn fiets stallen, als je morgenochtend eerst, hoor. Je, je voelt het gewoon tochtig optrekken als die binnenkomt. Ik voel de zo maar... Het gaat niet om een fiets, maar om je hele stalling. Nou, uh, ik denk dat ik ben even naar het café gaan. Het is hier niet te halen met die brulboei ja. om je heen. Uh, uh. Dag Toosie, bedankt voor de kano's. Ja, dag pa, bedankt voor je gezelligheid. Zo, nou, leg me nou eerst even rustig uit waar het allemaal over gaat. Ja, dat kan straks toch ook? Als we niet voortmaken is hij verdwenen. Wie dan? Die regisseur van de Wat? film. Ik kwam hem toevallig tegen bij Toon. En plotseling zegt hij, u moet ik hebben. U bent mijn man. Tegen jou? Tegen mij. Weet je wel zeker dat hij in orde is? U krijgt een rol, zei hij, in mijn film. Stapel me, in, die man. Die moet uitkijken met het soort typisch. Wat is dat voor een regisseur? Heer, keurig mens. P.J. Kok heet hij. Maakt al de lopende band films voor de televisie. Nooit wat van gezien. Nou, hij ziet ze elke avond allemaal Ech. films voor... Uh... Ja, afwasmiddelen, tandpasta, inlegkruisjes, kruisjes, alles. Oh, reclame. Ja, en ik ben zijn man. We gaan een film maken. Hij heeft alleen nog een, een, een, een, een locatie nodig. Wel, nee, een dokter heb je nodig. Nee, zo heet dat, een locatie. Ja, dat is een plek waar je filmt, hè. Snap je? Ah. En hij heeft een vochtige, nare omgeving nodig. Nou, toen dacht ik... Aan de fietsenstalling. Een stalling? Ja, denk je eens jongen, wat een reclame. Ah, ja, nou. Zoekt u een vochtige, nare stalling, Belpeek... Bent u verzot op een plek waar uw fiets verrot? Peek, stalling, alle dagen open. Nou kom ik dank je hartelijk. Het is geen reclame voor jouw stalling of over jouw stalling. Het gaat om de een of andere luchtverfrisser. En nou hebben ze jouw ruimte nodig. En het, het, het, het schuift, jongen. Ze betalen voor zo'n locatie. Hij heeft mij duizend gulden aangeboden. Voor de stalling? Nee, voor mijn optreden in die film. Maar een uh, paar Meijer sleep jij er ook altijd uit. Zeg, Peek uh. misschien toch wel aantrekkelijk om eens over te praten. Eh, uh, ik niet. Waar zei jij ook alweer drie mannen In het café. Ah. Nou, vooruit dan maar. Is het niks. Dan hebben we in ieder geval nog een leuke avond. Dag thuis. Ja, Tot zo. Thuis. Ja, ja. Tot, Tot morgenochtend. Dat vind ik het charmante van die oude knijpjes. Je komt er van die originele types tegen. En, uh, en ze zijn ook zo lelijk. Ja, ja daar komt de drank. Dat is toch een organisch ondermaning, hè. Het is toch een soort eh, vergif, zal ik maar zeggen. Ik ben altijd blij als mijn glasmiel, U nog een borreltje? Nou, hartelijk bedankt meneer, heel graag. Mm -hmm. Daar is hij! De er nog maar aan, hij achtervolgt me gewoon. Ik ben nog niet bij hem weglopen, verzoek me weer gewoon op. Ben ik kok? Hij is niet goed met zijn hoofd, ik ben het kokker. Ik ben kok. Meen je dat nou? Zelfs ben ik ook een taartje geweest, te wilde vaart. Ik, ik heet kok. Zo, hartstikke die u bent kok en u heet Ik ken een zwager die heet Bakker. Hier is hij, meneer, hier is hij. Dit is mijn Peek. Hij heeft een locatie. Zet heb je mij nooit iets over verteld, jongen? Kok. Aangenaam. Hm. Dus u bent in het bezit van een donkere, vochtige omgeving. Ik uh, heb een fietserstand, ja, een zoesterijn, zo gezegd. Aha. Ja, u moet weten, de zaak is dat ik een deze dagen een filmpje moet draaien... maar het is nogal moeilijk om de juiste hoofdpersoon en de juiste locatie te vinden. De hoofdpersoon heb u gelukkig al, hè, meneer? Uh, ja, ja, het is een tref dat ik u tegenkwam. U bent precies wat ik zocht, hoor. Chapeau. Wat zocht u dan? De... Een heer met een knappe kop. Um, zoiets, ja. Een, uh, een volkstype met een zuur hoofd. Nou, uh, dan de... weten we hem het juiste adres niet. waar hè, eigenlijk wat zei die? Wat zei die? Nou, dat hij een zuur type zocht met een volkshoofd. Uh, om te spelen. Hij moet het spelen doen. Alsof. Alsof? Alsof? Hij is het. Jij bent jaloers, ouwe, omdat ik beroemd word en jij lekker niet. Uh, mag ik even wat vragen? Beroemd jij? Ja, ja, ja, toevallig wel, ja. Daar gaat hij voor zorgen. Hij maakt films. Een informatie eigenlijk. Fout, fout, broertje, fout. Hij is kok. P.J. kok. Als ik niet lastig ben, tenminste. Hij heet kok. ook. Oh. Oh. Uh, het gaat om het volgende. Bob, ik heet Kok, ik ben regisseur en ik maak films. Met mijn. Oh, zo. Nou, dan hoop ik niet dat je eigen geld in die film zit. Hoor, uh... ja, die droblolie komt ook niet meer kijken. Het is een commercial, dat scheelt. Voor de ster. Over die stalling dus. Ga jij voor de ster? Als wat? Als Lola, borstel? Dertig keer over het scherm, deze jongen hier. Dertig keer. <laughs> dat is meer dan Jos Brink. Jos <laughs> maar kraken. Als je echt met je handen wil blijven zitten, moet je hem vragen. Of gaat het om de verkoop van kortzakjes? Kijk, want daar kan ik me wel voor. Ja, ah, jij bent jaloers, hè? Alleen maar jaloers. Kortom, wat brengt dat nou op? Duizend gulden. Top, ik doe het. Wat bedoelt u? Nou, duizend ballen voor de stalling om te huren. Nee, duizend gulden voor meneer hier, om te spelen. Maar ik ga het over de stalling. Ik niet, pardon, in was, zeg. Ja, maar hij wel. Nee. Mijn zoon wel. Nou, ja, En jij zei duizend gulden? Nou, nou, nou, nou. Dan moet je bij die kwad gemakken, kok. Hé. Hey. He, wat een rotnamkok. Weet je wat we doen, meneer? Ja, uh, de breker. De breker. We bekijken uw stalling. Nou? Nu. En kan ik hem gebruiken, dan worden we het wel eens. Ja. Vooruit en maar. maar. Ja. Zo, dit is het dus. Oh, sorry. Maar kijk, het straks niet over die fiets. Ja, ja, ja, ja. Is laag, hè? Vind ik toch prettiger dan hoog, persoonlijk. Nou, oh, het is namelijk van een licht. Pa. Oh is huh? ah, oh, het is, uh, het is oh, mooi droog. Droog? Het is hier hartstikke vochtig? Ah, de akoestiek bedoel ik, hè? Is voor mijn geluid. Vreselijk vochtig. Kijk, als je hier een kopje thee wilt zetten, hang je gewoon een zakje aan de muur, huis een vlammetje onder. Mm -hmm. ja. Nou, het is behoorlijk verrot. Dat is wel prettig. Heel prettig? Uh, niet overdrijven, haar. Alleen. Uh, ja, ja. Uh, die fietsen. Het staat hier vol met fietsen. Ja, tuurlijk. Ja, maar moet ik dan met de camera staan? Ik, ik, ik moet toch een minimaal setje kunnen dressen, maar, maar met die fietsen. Die halen we weg. Dan ben je gek als mijn brood Voor binnen. even. Oh, voor even de hele kwaad fietsen versleppen. Dat doe ik wel, heus. Het gaat wel ver, Ik vecht voor maar, mijn kans. Hij ja. gaat over lijken, weet je net. Nou, uh, kokkie, wat vind je ervan? Ik vind het wel aardig. Nou, waar uh, doen we het, uh, hebben we deal? Ik zou zeggen. Ja. ...als we het financieel eens kunnen worden. Aha, bien sûr. Ach, uh, vader, Harry... Hmm. ...zouden jullie even de stalling willen verlaten... ...dan regel ik even de kleine lettertjes met meneer hier. Oh, ja. waarom, waarom, waarom, waarom, waarom, waarom dat nou? nou daarom, hè. Doei. Doei. Doei. Doei. Nou ja, achterlijk eens. Je zal zien, laat ze eigenlijk een balazer, weet je dat, door die koekie. Zo. <laughs> Heren, tot hm? Ik, um, Ik vind de locatie prima. Dank u. Het gaat om één dag slechts, maar oh. kom aan, ik wil niet kinderachtig doen. Wat zou u zeggen van het royale aanbod van 150 gulden? Voor 300 gulden lever ik hem schoon op. 300 gulden? Oh. Mm -hmm. Dakken we. 150 gulden zie je hem wel? Je hebt het jagen weer eens een keertje wat te naaien, jongen. Ach, het blijft geld. De heren hebben druk zaken gedaan. Ja, reken maar. Maar ik neem aan dat de helft van het geld gisteravond bij Tony's blijven liggen. Ja. Over gisteravond, zeg luister Nee, luister. Je zal me niet willen geloven wat ik zeg, maar Harry. Hm? Harry hebt mij een borreltje aangeboden. Nee. Ja, ja, zie. het is waar. Ik zeg tegen hem, jij moet niet op de ster, jij moet in de krant. Wat een gebaar. Van, nee, van, nee, wat, ik zeg het niet. Wat niet? Ik, wat ik zeg wel. Ik heb die uh, <coughs> dinges uh, die uh, Harry, Harry, Harry, Harry, Harry... Heb ik beloofd en dacht hem niks anders te noemen dan... Uh, hoe heet hij? Uh, Harry. Ja, maar waarom niet? Omdat hij mij een bordje aangebouwen hebt. Hypocriet. Je hebt het tegen je vader, jonge nee, nou. Why dan ga je tegen mij beginnen. Moet je er even met de losse vingers? Uh -huh. oh. At hemelse geracht. Het maand een lange leste. Erbormt over maan... En mijn benauwde vaste. Wat heb jij? Die heb ik benauwd. Dat As hoor je toch? Stil nou even. Stil nou even. Ik ben aan het oefenen. O, nog. Wat is dit? Schoner dan de dagen. Hoe hap. Hoe? Hoe? Hoe? Hoe is het Chinees? Hoe heb je het bij elkaar uh, gekregen? Stil nou even. Ik ben mijn tekst kwijt. Ja, die heb je zeker op je kamertje laten liggen naast je. Uh. verstand ben jij in godsnaam aan het oefenen? Nou, hoe je dat doet als toneelspeler. Ach, je hoeft alleen maar even op te draven in een reclamespotje. Ja, ja, ja, wacht even, dat is het begin. Daar begin je mee, maar daarna komen de andere dingen. Dan ben ik ontdekt. Geloof je het zelf? Ja, ja, ja. Als je goed bent, dan breek je door. En ik breek door. Was dat is waar. Ja, ik voel het, ik kan het. Dat is altijd mijn bestemming geweest. Ja, je bent altijd een komediant geweest. Hier, hier, moet je kijken. Gehaald uit de bibliotheek. Hoe word ik een goed acteur door de heer O. Molenkamp? Kale man staat er op de kaart. De wereld is een schouwtoneel van mevrouw Klant van der Pijpers. Piepers, Wie? nee. Spreken in het openbaar. Doe Gerrit de hoor. Studeren, studeren, studeren. En een heel leerzaam oefeningenboekje, daar heb ik het volgende uit. Huh? Luister. Je neemt een handje kiezel. Wat doet die nou? Dat stop je in je mond. Dat is een beetje. is een koning. Zo, dan moet je toch verstaanbaar vragen. Let op. Nou stil nou even, stil nou even. Dat is fijn Stil. Gaat u gaan, vlug gaat, vlug gaat. Vroom weer! Vroom weer! Daar is een schouderantje in mijn strot. Tja, maar hij blijft toch verstaanbaar. Dat vind ik toch knap. Ja, als sterrenzin vind ik het ook niet gek. Ga ik hem er toch liggen, kennycrim. kent. Ga je nee. ik weer een beetje haar. Hoe eh? ga nou, ik niet. nog een keertje open doen? lachen oh, eh? jullie maar. Maar straks dan staan ik daar hè, op het scherm. Als ster. Voor de ster. Als ster. En dan ken ik jullie niet meer. Al ah, die jongen, we maken nee. er nou een lolletje over, maar Ach, ik nee. zeg het diep uit mijn hart, eerlijk, begin er niet aan. Maak je geen illusies, ik meen het. Het Och. is niet ons milieu. Kijk, dat is, dat, ze schaam, het er. Ze schaam er scha scha scha toch flink, zegt Peek. Gaan ze ah. de flink te de rotzooi. De, ja, precies, precies, pa. Alle vaardigheid en drugs. Je leest het toch elke week. Dat soort mensen scheiden aan de lopende band. Dat kan heen waarschijnlijk. Hij toch eens getrouwd, En dan schrijven ze het nog. Ah. De goede man. En drank. Hé, hey. hé. Hey. Huh? Eén ding is, eh, eh, ja. drank, oh, sloten schijnen ze te drinken. Ja, die wel, ja, jij niet, hè. Nee, hè, wie? Jij niet. Nee, met matig, alleen maar matig, matig mee, met alles. Maar daar daarom, jongen, wat een feest. En je krijgt er alleen maar rottigheid mee, Harry. Niks voor jou, elke week in de privé. Heb Harry van der Ster een verhouding met zijn begonnen, Ja. Vraagteken. En als je gisteren verkouden was, dan ben je vandaag ongeneeslijk ziek. Pak jij naar gewoon die duizend piek en dan wees er blij mee. Jullie zijn afgunstig. Ik zie een carrière. Ik ga het maken. Ach, uh, Theresa, wil jij vanmorgen mijn goede pak even oppersen? Waarom? Ik kan daar toch niet met mijn oude kloffie verschijnen, hè? Dus dank je wel. Eens zal ik het je vergoeden. Jou wel. Ja, mam, mam, mam, mam, mam, mam. Mam, mam, heb jij je, je pingeltje nog? Mam, mam. Het hemelse gracht, dat mijn te lang gelast. Is hij weg? Ja. Hoezo? Oh, ik word. Paar de Goegoo, die niet weer, hadjas! Oh, ik heb me zo moeten inhalen, maar ja, ik had het hem beloofd. Licht klaar! Bijna! Zeg jongen, daar gaat nog een hoop tijd in zitten, zie je net. Ja. Moet je eens kijken wat de partijlampen dan hangt, zeg. Op de televisie zie je er nooit een. Ja, kunnen we beginnen? Licht klaar! Ja, waar is die man? Hé? Ja. Uh, weet u waar, uh, waar die zwager van u is? Nou, uh, ze zitten hem op te kleuren bij toon in het café. Oh, dat is dan behoorlijk lastig. Ik wil beginnen met de shooting. Ja, leuk hoedje. Heb je u op, meneer? Oh, daar komt hij gewoon ik aan. Hé, Lucke de Leiden, wat heb je gewacht? Ja, ja, ja, ja, hier ben ik. <coughs> <kalk> Mi me la Wat hebben ze hier nou weer aangetrokken? Yes. Uh, oh, mijn zondagse pak. <kalk> Mooi, hè? Vanmorgen nog geperst. Ja, ja. <kalks> ja, maar ik ja, maar wou je in je gewone koffie zien. Ja, een gewone koffie en ik wat voor de televisie. Uh, wacht even. Wat? <kalks> Hé, hey, mijn pak! Mijn pak! Oh, ja, dat is, beter. Ja, dat is ook veel beter. Fun. Wat doe je nou? Kijk nou eens. Staat sta er veel beter? hè. Luister, goeie man, er is niks aan de hand. Ja, nou dat is. Het goed. is een commercial voor een luchtverfrisser, dus het stinkt hier. Je bent somber, het is hier smerig, ja, vochtig, somper, maar. Maar wat heb je daar? Een hele bus, fris, fris. En dan lachen. En dan zeg je... De zondagse pak naar de verdoemenis. Nee, en nee, tekst. Merde, merde. Tekst. Als de lucht bedorven is, even spuiten met fris fris. Ja? Als de lucht bedorven is, even spuiten met fris fris. That's my boy, hè. Nou, dat is toch makkelijk hè. Nou, nog één keer. Je kijkt somber en dan lachen en dan zeg je... Mag ik nog even naar het toilet? Nee, nee, nee, dat mag niet, we ik moeten opnemen. Terf van de zenuwen. Ah, mag je niet kennen haar, komt. Je hebt er toch voor gestudeerd. Ja, komt u hier even staan, hè. Huh? Waar, in je? het licht en niet vergeten tijdens die tekst de spuitbus op te pakken, hè. Huh. Oké, okay? huh? daar gaat hij. -ie. Iedereen klaar? Uit. <truim> loopt. camera, lopt. vis, fris, in, 1, in. En actie. Ja, dus, dus nou pak ik die bus. Uh, uh, uh, ik vond hem wel aardig. Uh, nou, niet lullen, hè? Huh? doen, somber kijken, lachen en tekst. Ja, ja. ja, ja. Geluid, loopt. camera, loopt. fris, fris, scène 1. Take 2. En actie. Als de lucht bedorven is, dan, dan uh, pak ik dus die bus en dan zeg ik... Oh, uh, Kat. Hij is wel graf huh? in de mond, hè. Nee, zo heet het pa in de film en betekent stoppen. Je wat moet nou? niet zeggen wat je uh. doet, hè? je moet doen wat je zegt, begrijp je? Ik master eerst even deze hele scène... Ja, je. en daarna maak ik de close-ups en de inserts. Hè? Maar ik moet het eerst masteren. Dus je moet wel doen wat je moet doen. Ja, ja. Ja, ja, ja, doe maar. En nou. je kan het, jongen. Je bent het juiste type. Ik voel dat je het kan. Kom, ja, op, nou, nog één keer en ja. nou goed. Hoppa. Ja, nou goed, ja. ja. Geluid. Loopt. Camera. Loopt. Fris, fris. Scène 1, Take 3. En actie. Als de lucht bedorven is, even spuiten met... Fris, fris. Cut. Nou, precies. Dan maak je nou dik Sterrenmaals. Je maakt je wel te druk. Je gaat hier gewoon staan. Pak die bus, stijgt hem omhoog. Als de lucht bedorven is, en verspaart hem met fris, fris. Dat is hem. Dat is hem. Zee, hmm. uh, ga weg daar. Uh, ga weg van de set. Nou, net om het niet uh, uh... Nee, nee, nee. Jij niet, hè. Huh? Blijf staan daar. Uh, hij moet weg. Ik? Ja, jij. Weg. Geluid. Klopt. Camera. Klopt. Fris, fris. Scène één. Dik 4. En okay. actie. Als de lucht bedorven is, hij bespaart hij weer fris fris. Kut! <laughs> prima. Deze gaan we printen. Het is een flauwtje voor een cent. Nou, kom op, uh, dinges. Nou, jij. Nee, ik denk dat hij me hoeft, pa. Jij hebt met een reclamefilm gemaakt. Daar is een piek zich zo mijn handje. En waarvoor dat helemaal? Ze hebben mij geen kans gegeven. En mijn jongen 150 gulden. hè zijn? Ja, ja ik, ik hou er ook aan over ja. Mijn carrière kapot. Ach, Harry, het was toch niks voor jou. Het had zo mooi kunnen zijn, hè. Eerst de sterren, dan Babylonië, de Mountie Show. <lacht> ah, de mensen hebben geen geduld. Nee, dat is... En, en nou is het allemaal fokken. Jij ja. ja, ziet je zeker al uh, zitten naast Willem Duis, hè? Wie, nee, ik? Ja. Wel, pom, dankjewel, zeg. Begin er niet aan. Al die zenuwelijers met hun licht en geluid en de hele dag kut. Ha, voor mij hoeft het niet. Ja, toch weet je het niet, hoor. Er is niks aan, jongen. Dat... Alleen, het, ja, ik moet zeggen, het schuift maar om nou elke dag. Nee, nee, daar voel ik me eigenlijk te groot voor. Ik heb het wel gezien. Ik ben vuil te goed voor die vlauwenkul. Dat ze uitgerekend jou mijn kans moesten geven. Zo zijn die gasten. Neem alleen het beste. Ik weet het niet, maar het begint hij plotseling te stinken naar eigen roem? Als de lucht bedorven is, even spuiten met visvis. U hebt geluisterd naar de Brekers, of. De dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. De rolverdeling. Peek was Piet Reumer. Trees zijn vrouw, Tonny Huurdeman. Harry was Sakko van der Made, P.J. Kok, Manfred de Graaf. En Fokke was Johnny Kraikamp, senior. Technische realisatie: Ben Den Hartog. Regie: Hero Muller.